Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe advocaten van Ridouan Tachi willen dat het hoger beroep in de Marengo-zaak bijna anderhalf jaar wordt uitgesteld. De twee zijn vorige maand begonnen en zeggen 16 maanden nodig te hebben om zich voor te kunnen bereiden. Het dossier dat over meerdere moorden gaat is gigantisch met tienduizenden pagina's. Het OM vindt dat een half jaar genoeg moet zijn voor de advocaten om zich voor te bereiden. De rechter beslist later wanneer het hoger beroep van het Marengo-proces begint. In eerste instantie is Ridwan Taghi samen met twee medeverdachten tot levenslang veroordeeld voor het laten plegen van liquidaties. In Indonesië krijgt mogelijk een derde van alle gevangenen binnenkort. Kort gratie. De Indonesische president wil zo het cellentekort aanpakken, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Verschillende organisaties hebben berekend dat er twee keer zoveel gevangenen zijn dan er plek voor ze is. Uh, en dat is ongelooflijk gevaarlijk. Uh, er zijn niet genoeg CP's om orde te houden. Er zijn wel eens rellen waar doden bij vallen. Ja, eigenlijk is dit plan om ruim 30% van de gevangenen vrij te laten een manier om het detentiesysteem te ontlasten. En er zouden zo'n 44.000 gevangenen vervoegd vrijkomen. Allemaal mensen die vastzitten voor geweld overtredingen. En kerstmarkten zijn er in... alle soorten en maten deze dagen. In Amsterdam was er afgelopen weekend één... met borst, bietensoep, kip Kiev... en Oekraïns bier. Een Oekraïense kerstmarkt dus. We moeten iets... Uh... ...interessant doen en iets creatieve kant van Oekraïne ook laten zien. We zijn trots van de Oekraïnse cultuur, Oekraïnse heerlijk eten. Dat willen we laten proeven. En dat is een perfecte manier om ook geld te verzamelen. Ja, want de opbrengst van de kerstmarkt ging naar goede doelen in Oekraïne. Het weer bewolkt met in het zuiden ook kans op motregen. Af en toe zon in het westen bij een graad of elf. ZFM, Verkeersupdate.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 Wederom een week dat er niemand tegenover mij zit. Nou ja, er staat wel iemand tegenover mij. Dat is meneer Kerstman, want de studio is heel mooi versierd. Dank aan de heren en dames die dat allemaal weer voor elkaar hebben gemaakt. Hier in de studio aan de tolweg 10A. Nou, wat gaan wij vanmiddag allemaal doen? Uiteraard gaan wij diverse kerstplaten voor je draaien. Heb je het al gehoord? Wem en Last Christmas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 Eh, nou, de kerst uh, gaat ook in het dorp uh, echt beginnen. De ijsbaan wordt vanmiddag uh, geopend. Dat zal tussen 5 en 7 uh, uur, volgens mij een uur of zes, plaatsvinden. Burgemeester David Molenburg heeft dan uh, de heer om de ijsbaan uh, te openen. En uh, ja, we gaan even voor 5 uur, zo even een half 5 gaan we contact nemen met de ijsmeester. En dat is uh, nog altijd uh, Leo Musebeek. En uh, aan hem natuurlijk uh, de vraag, is het ijs er klaar voor?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 Inside my head i'm fired up and tired of the way that things have been oh ooh, the way that things have been oh ooh. second thing second don't you tell me what you think that i can be i'm the one at the sail i'm the master of my ceo oh, ooh the master of my ceo oh, ooh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 Um, met zelf meegenomen drank. Gelukkig het werkt heel goed dat we de drankverkoop in de, in de supermarkt aan banden hebben gelegd, maar desalniettemin vind ik het ja wel schokkend om te lezen dat uh, we dan meten dan ook het aantal zorgcontacten uh, zoals dat heet, hè? dus mensen die gewoon uh, acuut zorg nodig hebben. En als ik zie dat met name op zondagavond, uh, uh, ja, dat echt tot en met de leeftijd 14-15 uh, ging, um,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 It's beginning to look a- again And the God helps to wash the plates. Endicott the puts the kids to bed. Endicott the reads a book to them. Why can't you be like Endicott? Endicott the loves to Endicott the soul. the put her on a pedestal. And the wishes, her command. But Endicott the don't make no demands. And the always back in time. Endicott's the not the cheating kind. Endicott's the full of compliments. Endicott's the such a gentleman.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 Endicott's got ideas and plans Endicott's what you call a real man Endicott's always will provide Cause Endicott is the family town Why can't you be like Endicott? Cause I'm free Freeer than a, a pirate All I'm drinking out at sea That oh, oh, oh, God I'm free Drifting all around just like a tomb on the wade Show. In the guy keeps his body clean, in the god don't use nicotine, in the god don't drink alcohol. Oh, man. In the God stands for decency. In the God means formality. In the God's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 De supermarkt ontkom je zeker niet meer aan deze plaat van Wem. Last Christmas van alweer heel veel jaren geleden, 1984, 1985 of zoiets. In ieder geval een hele tijd geleden. En nu weer op nummer 1 in de hitlijstjes. Dan hebben het over de kersthitlijsten. En deze plaat verslaat dus de gouden oude nummer 1 van Mariah Carey. en all I want for Christmas is you. Ja, het is kwart voor drie geworden. In het eerste half uur van dit radioprogramma hebben we hem al gehoord. Onze burgemeester David Molenburg, collega's van 105, die spraken de burgemeester eergisteren. En het ging in het eerste deel over zijn tweede termijn. Die heeft hij dus aangevraagd en de evaluatie van de Formule 1. Nou, daar zijn wel het een en ander aan zaken over verteld. Dus gewoon binnenkort terugluisteren naar deze uitzending. Dan kan je het allemaal blijven volgen. We zijn nu toegekomen aan uh, deel 2 uh, van uh, 105. En die spraken met uh, de burgemeester uh, ditmaal over de spreidingswet. En over het uh, jaar 2025.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 Dinsdag in, een, in de raad ook een, een, een positief besluit. op het gebied van. Waar Manege Ruckert zat. Dus dat vind ik ongelooflijk belangrijk. dat er voortgang is in dat soort projecten. Mag ook echt op een aantal projecten. Mag er nog, nog extra vuur op. Welke? Nou ja, ik hoop dat er echt over het Badhuisplein. dat daar.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 Wat je hoopt voor 2025? Nou, ik hoop oprecht dat... Uh, uh, uh, wat ik gewoon zie is dat... Uh, we zijn een zeer aantrekkelijke badplaats. Uh, je hebt...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 En uh, ja, uh, de Badhuisplein uh, affaire, zullen we het maar even noemen, daar uh, ben ik ook benieuwd. En dan hoop ik ook dat dat uh, allemaal goed gaat aflopen. En dat er een mooie bestemming gevonden gaat worden voor de plek van het uh, Holland Casino. En dat we daar uh, geen hele dure appartementen laten bouwen. Hè? Geen dure, hele, hele dure appartementen, want uh, daar zitten we hier in Salvoort uh, niet op te wachten. Maar uh, ja, de grond is nou helemaal duur, dus uh, ja, of dat uh, <lacht> wel of niet gaat gebeuren...